Twee uur, Diktenhark met het NOS Journaal. Minister Leers heeft de jonge Angolese asielzoeker Mauro... in plaats van een verblijfsvergunning een studievisum aangeboden. In hebben dat tegen de NOS gezegd. Met zo'n visum zou Mauro voorlopig kunnen blijven... zonder dat Leers de deur openzet voor andere jonge asielzoekers... in een vergelijkbare situatie. Overigens is de kans dat deze visumoptie wordt gekozen klein. De PVV is tegen de partijen die vinden dat Mauro mag blijven... willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Morgen praat de Tweede Kamer met leers over de zaak Mauro.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 Wesley Snijder, Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben... staan op de lijst van 50 voetballers die kans maken op de Gouden Bal. De lijst van kandidaten voor beste voetballer van het jaar is uitgelekt... en onder meer Spaanse media hebben de lijst gepubliceerd. Andere kanshebbers zijn de Argentijn Lionel Messi, die de prijs vorig jaar won... de Portugees Cristiano Ronaldo en de oud-Ajaxid Luis Suarez uit Uruguay. De laatste Nederlander die de Gouden Bal won was Marco van Basten... die in 1992 werd gekozen tot beste voetballer van het jaar. Michael Jackson heeft het afgelopen jaar van de overleden artiesten het meest verdiend. De muziek van het popidool bracht ruim 170 miljoen dollar op. was wel flink minder dan in 2010 toen er ruim 100 miljoen dollar meer binnenkwam. Elvis Presley verdiende postuum 55 miljoen dollar... en staat op de tweede plaats voor Marilyn Monroe. In de top 15 staan verder onder andere John Lennon... de schrijver van de Millennium-trilogie Stieg Larsson... en beeldend kunstenaar Andy Warhol. Het weer nog, vannacht vooral regen in het noorden. Overdag wisselen bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Mag het nou wel of niet onder water worden gezet? Staatssecretaris Bleker van Landbouw dacht er eindelijk uit te zijn. Hij kwam met een compromis om het pro probleem voor altijd de wereld uit te helpen. Tot vanochtend. Er lag ineens een brief op de mat... dat de eurocommissaris zijn plan niet groen genoeg vindt. Terug naar de tekentafel en terug naar het parlement dus. Stientje van Veldhoven is Tweede Kamerlid voor D66. Goedenacht. Goedenacht. En is het verspeelde moeite? Um, wat mij betreft is dat verspeelde moeite, ja. Want er zijn al... Vijf keer, geloof ik, uh, uh, is er onderzoek gedaan naar een goed alternatief voor de afspraken die we in 2005 hebben gemaakt om het wiegel uh, te ontvorderen. Er is al, al een heel aantal keer gekeken naar of dat niet simpeler kan, of dat niet goedkoper kan, of dat niet beter kan. En elke keer kwam er eigenlijk uit, er is eigenlijk geen goede, goed alternatief. Alle alternatieven zijn duurder, uh, zijn lastiger of leveren voor de natuur minder op. Uh, deze staatssecretaris wilde dat per se nog weer een keer onderzoeken. Dat heeft hij gedaan. En niet heel verrassend, kwam uit het rapport. De alternatieven zijn duurder of leveren minder op. En dus is hij naar Brussel gegaan met een plan waarvan hij zelf al wist... dat het maar 70 tot 90 procent van de doelstellingen zou halen. Dus eigenlijk met een plan dat onvoldoende was. En dat heeft de Europese Commissie nu ook geconcludeerd. Het plan is onvoldoende. En daarmee uh, wordt, uh, bleek er eigenlijk de opdracht gegeven van... Uh, ja, pak het plan maar aan. Uh, of ga gewoon terug oorspronkelijke afspraak, het ontpolderen van de het Hedwiggepolder. Ja, want even voor de, de mensen die het niet heel erg gevolgd hebben. De het Wiegepolder is een, een deel van 300 hectare is het volgens mij in, in Zeeland. Dat onder water moet lopen als een soort ja, laten we laten zeggen goedmakertje voor het uitbaggeren van de Westerschelde. En dat is dan weer een afspraak die we met België gemaakt hebben. Ja, nou dat is al sinds, uh, ik geloof in de jaren 70, is al, de, is al voor de eerste keer de Westerschelde uitgediept... Ja, dat, dat is natuurlijk een, uh, een stroming die, die toch weer dichtslipt in de loop van de tijd. En dus moeten we om de zoveel jaar uh, eigenlijk opnieuw die Westerschelde uitdiepen. Zeker ook omdat er steeds grotere schepen zijn die naar de haven van Antwerpen willen. Maar nu is de Westerschelde ook een heel bijzonder natuurgebied. En in Europa hebben we afspraken gemaakt over het beschermen van die natuur die echt op Europees niveau uniek is. En de Westerschelde is dat. Dat is echt een uniek natuurgebied in heel Europa. En dus mag je daar niet zomaar uh, die vaag wil baggeren dat mag, als je zorgt dat je op een andere plek uh, een ruimte creëert voor diezelfde soort natuur om zich daar weer te herstellen. En dat betekent dus ook dat je die natuurcompensatie, zoals het dan uh, heet, uh, niet in Noord-Nederland kunt doen, maar dat dat ook echt in die Westerschelde moet, omdat het heel erg gelinkt is aan, aan de specifieke, hele bijzondere natuur die we daar hebben. Ja, en dan wordt er een klein stukje modder, drie vierkante kilometer ja. opgeofferd. Lijkt ja. me een prima deal voor zo'n groot economisch belang. Ja, nou, dat, uh, dat uh, leek het kabinet ook uh, en ook staatssecretaris uh, Schuldverhagen destijds. Toen zei in 2005 hierover... een verdrag met de Belgen tekenen. Dus het gaat hier niet alleen om Europese afspraken... maar er ligt ook gewoon een verdrag met onze buren... Uh, waarin we overigens ook hebben afgesproken... dat zij de, uh, de helft bijna zullen betalen van de kosten. Maar ja, als Nederland nu in één keer hè, uh, zelfstandig besluit... van uh, uh, we verbreken dat verdrag, we trekken ons terug uit die afspraken... we gaan lekker iets anders doen... ja, dan kan ik me voorstellen dat België zegt... dan betalen jullie dat ook maar zelf. En dat betekent dat naast de 75 miljoen... Uh, waarvan Bleker al zegt dat een alternatief uh, uh, het meer gaat kosten... Uh, dat je dus ook nog eens een keer de, die bijdragende van de Belgen daar zeer waarschijnlijk weer op moet tellen. Dus dan heb je het over 75 tot 150 miljoen euro extra uitgeven in deze tijden... voor niet het Wiegenpolder, maar een andere polder onder water zetten. Maar het Want kost... ook dat plan van Bleker betekent dus gewoon dat er landbouwgrond onder water moet. Maar het kost dus meer en we krijgen er uh, ruzie mee, misschien wel, met België. Europa wil het niet. Waarom wil meneer Bleker het dan toch zo graag op een andere plek hebben... dat, uh, dat, dat, dat onder water laten lopen? Ja, nou, dit is dus typisch een, uh, een, een geval van prestigepolitiek voor het CDA. Uh, en nu heeft het CDA zich helemaal vastgeklampt... aan het niet ontpolderen van de Hetwiegelpolder. Uh, en het is natuurlijk een beetje voor het publiek geheim... dat uh, een van de twee... CDA-dissidenten, de die, heer uh, Koppen, die dit kabinet mee mogelijk moest maken, uh, sterk gehecht is uh, uh, aan die het Wiegepol omdat hij ook uit Zeeland komt. En van die recente datum moest er een, uh, een meerderheid verzekerd worden in de Eerste Kamer voor dit kabinet. En toen was daar ook de heer Robessin, een, een, een, een staatslid uit, uit Zeeland, die ook zeer gehecht was aan het niet ontpolderen van de heer um, Ja, maar wat, wat, u zegt, wat u zegt is dat, dat uh, Ad Koppenjan hiermee misschien wel over de streep getrokken is en meneer Robessin. Dus eigenlijk is een stukje van uh, 300, 300 hectare de inzet van een meerderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Nou, ik denk dat het voor de heer uh, Koppejan uh, een zeer belangrijk uh, onderdeel van het regeerakkoord is geweest. Ja, dat die drie vierkante kilometer niet onder water is gezet. Dat is natuurlijk allemaal nooit hard te bewijzen, maar uh, nogmaals, het is hier in Den Haag een soort uh, publiek geheim. Ja. Nou goed, er moeten dus een nieuw plan komen om te zorgen dat niet uh, Henk Bleker en met hem ook de meerderheid in de Tweede Kamer kopje ondergaat in het Wiegenpolder. Dank u wel in ieder geval. Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid van D66. We gaan over naar de andere kant van de wereld. Van Zeeland naar Nieuw-Zeeland, daar is het al vol op dag. Het afgelopen jaar belden we vaker met Nieuw-Zeeland... over aardbevingen, overstromingen, een olieramp en de kredietcrisis. Maar nu is er eindelijk vrolijk nieuws. Nieuw-Zeeland werd zondag wereldkampioen rugby door Frankrijk te verslaan. Daarmee kwam een eind aan een langsluiperende kwelling voor de Kiwis. Hoewel ze al jaren worden gezien als het beste rugbyteam van de wereld... was het alweer 24 jaar geleden dat ze wereldkampioen werden. De All Blacks wonnen in eigen land met 8-7. En onze man ter plekke is Niek Ritsen. Niek, nacht. Goedemiddag voor mij inmiddels nee. al, maar goede nacht voor de luisteraars. Is het uh, nog steeds één uh, groot dronken festijn daar in uh, Nieuw-Zeeland? Nou, dat is vrij snel weggeëft, maar um, uh, dit is wel, uh, ja, het land is veel groter dan bijvoorbeeld Nederland. Uh, dus de All de spelers van de All zijn nu op tour. Uh, dus die vliegen van stad naar stad om, uh, om daar een parade te doen. Uh, en uh, in uh, verschillende steden worden ze gehuldigd. Uh, dus dat is op dit moment bezig. Dus het feest gaat wel door. Alleen je ziet ook wel weer vrij snel dat het normale leven op straat ook wel weer gewoon uh, zijn ruimte krijgt. Maar het is wel een groot feest, hè? want het is lang geleden dus dat ze wereldkampioen geworden zijn. En dat terwijl het echt de allerbelangrijkste sport... Het, ik geloof dat uh, uh, Nieuw-Zeeland en Wales ongeveer de enige twee landen ter wereld zijn... waar rugby echt echt een nationale sport is. Echt heel belangrijk voor dat land. Ja, het is, uh, het is heel belangrijk omdat, uh, uh, omdat rugby natuurlijk uh, even, even alle, alle, alle pijn die dit land op dit moment heeft, uh, even doet vergeten. Um, het is natuurlijk, uh, uh, iedereen speelt hier vanaf jongs af aan, uh, rugby. Ik zit nu toevallig voor het raam en ik kijk op een, uh, op een schoolplein uit en daar krijgen nu jongens van een jaar of vier, vijf... Um, krijgen nu al rugbyles. Dus dat zegt wel wat uh, hoe, hoe belangrijk dat is. Nou, er waren ook duizenden, misschien wel honderdduizenden mensen op de been in Auckland... Uh, waar ik uh, uh, de rugbywedstrijd heb gezien. Nou, en dat was één grote feeststemming. En dat is nog wel tot de laatste uurtjes uh, is dat doorgegaan. Um, en de dag erna weer. Uh, dus dit doet wel echt uh, zeker wat uh, met het land. En neem ons eens even mee naar die finale. Waar was je en hoe was de, hoe was de sfeer daar? Nou, ik was uh, in, een, uh, in een kroeg. Uh, dat was uh, dichtbij uh, uh, uh, dicht de grote fanzone uh, die Heineken hier heeft opgezet. Die was overigens al om drie uur vol. Uh, daar, kunnen, uh, daar konden 15.000 mensen op en die was om drie uur s middags al vol. Dus dat is zes uur uh, voor, de, uh, voor de wedstrijd. Nou, we zijn naar een kroeg uitgeweken. Um, in die kroeg stond uh, allemaal verschillende plumage door elkaar heen. Er stonden Franse supporters, er stonden um, uh, all black supporters, er stond zelfs nog een verdwaalde Australische supporter. Um, en uh, wat, er, wat er was, was dat het vanaf eigenlijk het begin. Wij waren daar rond een uurtje of zes, dus drie uur voor de wedstrijd, um, was het één groot feest al. Um, mensen gingen heel respectvol met elkaar om. Uh, ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld uh, iemand dronken tegen iemand anders aanstond. Nou, toen werd hij even weggehaald door andere mensen. Nou, dat is op een hele andere manier dan, uh, dan wij in Nederland dat soms wel eens doen. Maar dat heeft en... toch ook met de sport te maken. Rugby is een ultieme respectvolle sport. Ik bedoel, als de scheidsrechter fluit en is iedereen uit elkaar, alles gaat ook om veiligheid. Het is een hele ruwe sport, maar wel heel respectvol. Ja, wij zien altijd de bloederige foto's uh, op de voorkant van de, uh, van, de, van de kranten. Omdat dat natuurlijk mooie foto's zijn om te zien. Maar uh, dat, staat in, uh, dat is totaal de andere kant van rugby hoe het eigenlijk gespeeld wordt. En dat zie je dus ook gewoon op straat terug. En dat zag ik dus ook in de kroeg terug. Uh, nou ja, en zodra, de, uh, zodra de wedstrijd was begonnen. Men vloot ook niet door bijvoorbeeld het Franse, uh, uh, Franse volkslied heen respectvol Men liet ook gewoon de Franse supporters rustig hun gang gaan in de kroeg... in plaats van dat ze daar uh, bovenop sprongen. Uh, er werd zelfs als uh, men uh, boel begon te roepen zodra Frankrijk speelde... werd men erop aangesproken in de kroeg. Dus dat, ja. Is, ja, dat geeft wel aan hoe, wat voor een cultuurtje en wat voor een sfeer er om, om dat rugby heen hangt. Ja, Wat rugby uh, zelf altijd graag zet, zeggen is... Uh, voetbal is een sport... Uh, nee, is een gentleman's sport played by hooligans... En uh, rugby is een hooligans game played by gentlemen. Dat is de vergelijking die ze altijd yeah, maken. Ja, precies. Um, je zei net, uh, dankzij dit kampioenschap vergeten ze even de pijn die ze hebben in Nieuw-Zeeland. Uh, inmiddels is de roes blijkbaar een beetje uitgewerkt. Wanneer komt de pijn weer terug? Nou ja, er zijn hier binnenkort verkiezingen. Ik heb zelfs gehoord dat, uh, uh, dat de huidige uh, minister, uh, president, uh, de verkiezingen expres een maand na de rugby heeft, heeft, ge, heeft gepland, ja. uh, omdat, uh, omdat hij dan hoopt dat hij op die vloer uh, zeg maar, uh, goede verkiezingsresultaten haalt. Um, maar ik denk dat uh, de, uh, de, de realiteit van de dag toch wel weer eens vrij snel terug zal zijn in Nieuw-Zeeland. Want uh, um, bijvoorbeeld wat wij allemaal in, in de rest van de wereld al vergeten zijn... is dat uh, in Christchurch heeft, heeft een jaar geleden heeft een ontzettend grote aardbeving gegeven... Uh, plaatsgevonden. En in het afgelopen jaar zijn er ook rond de 5.000 tot 6.000 naschokken geweest. Voelbare naschokken. Dus die geschiedenis die loopt letterlijk door nog uh, tot de dag van vandaag? Ja, en er zijn hele grote uh, woonwijken gewoon afgesloten van de buitenwereld, omdat ze niet meer te verzekeren zijn. En de, de overheid heeft er ook van gezegd, wij gaan dat ook niet meer opbouwen. Ja. Dus die worden gewoon afgebroken en terug aan de natuur gegeven. Nou, en laten we hopen dat uiteraard... ze nog even plezier beleven aan een wereldkampioenschap. Um, ja. En dat zal vast nog een beetje goedkomen dankzij de Tour. Dankjewel, je Ritsen vanuit Nieuw-Zeeland. Zometeen in nog steeds wakker onze actualiteitenredacteur Martijn Middel... met een overzicht van het beste wat de kranten, de televisie en de radio ons te bieden hebben. Maar eerst onze zoutvoorraad. Noordpoolachtige toestanden vorig jaar. Sneeuw, ijs, ijzel, hagel, aanvriezende regen, bevroren mist. Werkelijk alles leek glad. En er viel niet tegenop te strooien. Op een gegeven moment, letterlijk, er ontstond een heus zouttekort. Inmiddels hebben ook de gemeente geleerd van vorig jaar en ze hebben meer strooizout ingeslagen. Of wij ook op de Rijkswegen vol gas kunnen rijden zonder weg te glijden, dat weet Elske ten Haven van de Rijkswaterstaat. Goedenacht. Goedenacht. Nou, kunnen we het gaspedaal deze winter gewoon volledig indrukken? Nou ja, het is een beetje afhankelijk van, van het weer natuurlijk, maar uh, gezien onze zoutvoorraad uh, verwachten we dat het, uh, dat het deze winter uh, goed moet komen. Ja, is er ook bij Rijkswaterstaat meer zout ingeslagen dan ooit? Ja, we hebben meer zout uh, uh, op voorraad dan uh, voorgaande winters. Uh, op dit moment ruim 160.000 uh, uh, ton. Hoeveel is dat meer dan vorig jaar? Uh, dat, vorig jaar hadden we een startvoorraad van 90.000 ton. Is dat 70.000 ton meer dan, dan vorig jaar? Eigenlijk evenveel als wat we vorig jaar in de hele winter gestrooid hebben. Uh, en de reden dat we dat hebben gedaan is eigenlijk omdat we gewoon gemerkt hebben dat in de afgelopen sterke of strenge winters. Uh, de vraag naar strooizout zo groot was dat uh, leveranciers het nauwelijks konden bolwerken. Heeft u vorig jaar echt problemen gehad? Uh, nee, Rijkswaterstaat heeft vorig jaar de, de snelwegen gewoon goed begaanbaar kunnen houden. Uh, hè, we hadden vorig jaar een startvoorraad van 90.000 ton, uh, 60.000 ton uh, regulier in onze loodsen en een uh, strategische voorraad van 30.000 ton. Um, en dat hebben we in de loop van de winter aan kunnen vullen met, uh, met extra bestellingen uit, uh, uit het buitenland. Nu, nu hadden we, dat is een hele rare vergelijking misschien, maar we hadden de griepprik-epidemie. Daar hebben we toen heel veel uh, uh, vaccins voor ingekocht. Ge, in dat hebben we ja. eigenlijk allemaal niet nodig gehad. Krijgen we nu ook dit soort taferelen met zout? Dat we veel te veel zout hebben liggen aan het eind van de zomer of de winter? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd afwachten hoe de, hoe de winter verloopt. En uh, uh, wat het weer gaat doen. Uh, een aantal weken geleden hoorden we inderdaad van nou we verwachten weer een strenge winter. Maar ja, dat is altijd. Uh, als de luchtstroom iets verandert, dan, uh, dan kan het ook zomaar weer anders zijn. Uh, maar desalniettemin, uh, gezien de afgelopen jaren, hebben we toch uh, besloten om de, om de startvoorraad uh, op te hogen. Maar zou je het nog een jaar kunnen laten liggen? Is het, ja, is het, blijft het ook... goed? Zout bederft niet, dus je kan dat uh, laten liggen en dan het jaar erop uh, gebruiken. Ja, maar, maar, maar, maar hoe moet ik me dat eigenlijk voorstellen? Waar ligt, want het is een ontzettende hoeveelheid. Waar ligt het? Kunnen we ergens ja. iemand hele bergen zout zien of ligt het in silo's? Ja, nee, dat zout ligt uh, um, samen met ons materiaal opgeslagen bij uh, 60 steunpunten van Rijkswaterstaat door heel het land. Uh, vanuit daaruit wordt, uh, worden de snelwegen gestrooid. Uh, dat, bij die steunpunten is dat totaal zo'n 60.000 ton. En de rest van het zout ligt opgeslagen in vijf uh, grote depots van Rijkswaterstaat... die verdeeld zijn over Nederland. En dit gaat dan echt alleen nog maar over de Rijkswegen? Want iedere gemeente ja. heeft dan ook weer zijn eigen, eigen beeld ja. liggen. Klopt, klopt. Iedere gemeente en provincie die ook weer hun eigen wegennet in beheer hebben... die hebben ook nog hun eigen zoutvoorraden. Ja. En, en wanneer verwacht u eigenlijk de eerste strooiwagens te zien? Uh, de eerste strooiactie is alweer geweest uh, dit seizoen, tenminste voor Rijkswaterstaat. Uh, we zijn in de nacht van uh, 20 op 21 oktober voor het eerst uh, aan het strooien geweest. Uh, dat was geen, uh, geen grootschalige strooiactie, maar puur een aantal uh, druggen in het oosten en het uh, zuiden van het land. Uh, ja, en voor de rest is het uh, afwachten wat, uh, wat het weer doet. Op het moment dat wij uh, verwachten dat het, uh, dat het glad wordt... dan, uh, dan rukken wij uit en, uh, en wordt er weer gestrooid. Het motto van de NS was vorig jaar, we zijn er klaar voor. En Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uren vertraging heb gehad... Uh, vanwege uh, bevroren wissels. Durft u dat nu wel aan? Is de Rijkswaterstaat er klaar voor qua wegen? Nou kijk, wij uh, altijd voor de start van ons winterseizoen doen we een vlootschouw, uh, waarbij we al ons materiaal weer testen en zorgen dat alles goed werkt voordat het winterseizoen uh, op 1 november weer van start gaat. Uh, maar ja, goed, uh, hè, zijn we er klaar voor, ja. Uh, afhankelijk van het weer. Kijk, als het midden in de spits gaat, uh, gaat sneeuwen... dan uh, kan ik niet zeggen dat je, dat je daar geen hinder van zal ondervinden. Dus dat, uh, dat uh, gaat net iets te ver. Okay, met een klein voorbehoud is, uh, of, ja, is Rijkswaterstaat er dus klaar voor. Elske ja. ten haven, dank u wel voor, uh, voor die toelichting. Dat is prima. Goeie avond. Het is 19 minuten over twee, dus tamelijk laat en uh, tamelijk diep in de nacht. U luistert naar de radio. Maar we hebben natuurlijk al een hele avond uh, televisie achter de boeg gehad. Um, en daar hebben we Martijn Middel voor, onze actualiteitenredacteur. Die heeft alles voor u bijgehouden. We beginnen bij het programma Altijd Wat. In dat programma het verhaal van een veteraan... die na 64 jaar bekend te hebben deelgenomen aan de executies... in het Indonesische dorp Rawagede. Hoewel de man zelf niet op tv wil... laat hij het verhaal vertellen door een voormalig arts... en een vertegenwoordiger van het veteranenplatform. Zonder een vorm van proces executeren van een aantal van deze... Uh, ja, rampokkers, zoals zij dat zeggen inderdaad. Over hoeveel mensen gaat het dan? Wat vertelde u? Ik heb begrepen 120. Ik, ik kreeg de opdracht om, om te schieten, zegt hij. En toen, heeft, toen ze, heb ik gezegd, dat kan ik mijn jongens niet laten doen, dan doe ik. Hij zei, ik heb het gedaan. In het PONieuws komt een ondernemer aan het woord... die de demonstranten van Occupy Amsterdam helemaal zat is. Volgens hem is het mooi geweest. Ja, we vinden het inmiddels wel een beetje mooi geweest. Zo ja. het, is, uh, het is een rotzootje en uh, ze hebben recht om te staken of om, om er wat van te zeggen natuurlijk. Maar uh, het is nu alweer mooi geweest. Meneer Van der Laan, ik zou zeggen het is mooi geweest voor vandaag, haal ze weg. Maar volgens de demonstranten op het beursplein is het helemaal nog niet mooi geweest. Fuck you. Nee, maar goed. Fuck van... you naar de ondernemers? Ja, natuurlijk. Wanneer denken jullie dat jullie die bende opruimen en hem peren? Ik denk eigenlijk volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag? Ik denk het. Maar het zou ook die week erop kunnen zijn. Financieel geograaf Ewald Engelen vertelt in Pauw en Witteman over zijn etentje met bankiers en andere grote figuren in de financiële wereld. Volgens hem hoeft de burger zich nog geen zorgen te maken over of hij binnenkort nog kan pinnen. Maar het is tussen banken onderling inmiddels wel een ander verhaal. Wat zij vertelde is dat eigenlijk vanaf juni 2011, dus dit jaar, mm -hmm. eh, banken elkaar helemaal niks meer uitlenen. Dus die hele interbankaire markt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, die ligt plat. Dus banken zijn voor bank, hun... bang zijn? Men wil elkaar niet meer uitlenen. Mm -hmm. Men is inderdaad als de dood dat als je wat uitleent dat je dat nooit meer terugkrijgt. Maar dus ook Nederlandse... dat, zijn, dat zijn onheilspellende berichten. Ook Nederlandse banken vertrouwen elkaar niet. Die vertrouwen elkaar niet. Nee. Lenen elkaar geen geld uit. Zolang er nog gewoon gepind kan worden, is dit probleem voor de gewone man nog wat abstract. Maar zelfs dat pinnen is niet altijd mogelijk, merkt Cabretier lebbes op als hij een trein, treinkaartje probeert te kopen. Die ING-kaart die doet het niet in die automaten. En dan ga je naar de balie, dus informatie, informatie, dan zeg je, ING-kaarten werken niet in jullie automaten. Ja, één automaat wel daar. En dan zie je gewoon dat ze zich hoor interesseert. Dat is er één automaat die dan wel doet en het andere zelfde automaten, die doen het dan niet. En dat soort mensen die zitten dan en bij de ing gereed uit. En, bij de, uh, uh, en die man achter die balie maakt gereed uit. Die zou het liefst wel bij zijn oor pakken. En zou tegen die automaat aan duwen. Deze doet het niet. En in het BNM-programma Je Zal Het Maar Zijn. Het bewijst dat goede kijkcijfers ook hun negatieve bijwerkingen hebben. Sofie Hilbrand gaat langs bij Vanity. Een chimiel uit Ecuador. die 13 jaar geleden naar Nederland verhuisde. Vanity, die eigenlijk Henry heet. werkt in de prostitutie. En heeft één grote concurrent: RTL4. Is het een beetje druk op straat? Nee, het is een beetje rustig en uh, veel concurrentie ja. naast. Maar er is ook uh, The Voice of Holland op tv vanavond. Dat merk je. Ja, dat merk ik nu inderdaad. Dankjewel Martijn Middel en uh, voor zijn fans. Hij komt binnen 10 minuten terug voor het, uh, het laatste nieuws in de nacht voor het Nieuwsminuutje. Groot feest in Venendaal. Amateurclub GVVV zorgde namelijk voor een grote stunt in de KNVB-beker. Eredivisionist Excelsior werd in eigen huis te kakken gezet. Voor eigen publiek werd er met maar liefst 0-3 van GVVV verloren. Een reden voor een feestje natuurlijk. En daarom bellen we aanvoerder Michiel van der Valk. En uh, hij zit natuurlijk nu in het feestgedruis. Hallo Michiel. Hallo, goedenavond. Ja, je stond vanmorgen op en je dacht, wij gaan eens een eredivisionist met 3-0 verslaan. Uh, dat dacht ik zeker niet. Uh, we hadden gehoopt van tevoren op een, uh, op een stunt uh, gelijkspelverlenging uh, misschien uit te slepen. Maar dat het uh, vandaag zo uh, makkelijk en overtuigend ging, hadden we niet verwacht. En ging het echt makkelijk? Uh, nou, als je met uh, 1-0 uh, de rust heen gaat en de uh, 1 uh, dan geef je wel wat kansen weg. Maar dan kom je uh, toch nog op 2-0. En dan, uh, dan ben je voetballend uh, was je de tweede helft, uh, was je gewoon beter. En dan uh, maak je ook nog de 3-0. En dan uh, kan het niet meer het stuk en uh, kan je feest vieren met de uh, supporters. Maar om even in de geest van uh, Lieve Gaan een vraag te stellen: waren jullie nou zo goed of waren zij nou zo slecht vanavond? Ik denk dat het een combinatie van beide is, maar uh, ik wil zelfs niet te kort doen. Ik denk dat we hier een geweldige prestatie hebben geleverd. En uh, dat we als team uh, vandaag ontzettend goed gepresteerd hebben. Zij zullen ook niet hun beste dag hebben gehad. Want uh, het verschil tussen eredivisie en topklasse moet in principe uh, ja, een groot verschil zijn. Alleen uh, dat hebben we vandaag uh, de andere kant bewezen. Maar jullie zijn een, een, een weliswaar een goede amateurclub, maar toch een amateurclub. Um, die twee mensen die een doelpunt hebben gemaakt, dat zijn dus geen profvoetballers. Wat zijn zij van beroep? Uh, de, de ene die, uh, die werkt in een uh, nou, volgens mij een uh, sportzaak en de andere uh, zou, zou, ik, zou ik eigenlijk niet eens weten dus in ieder geval uh, de ene is volgens mij student en de andere die werkt gewoon uh, fulltime maar voor zijn heeft de gezin uh, 37 jaar oud uh, onze uh, van meegenomen die uh, vandaag twee doen met heeft gemaakt uh, dus uh, Vandaag is hij ook uh, gewoon aan het werk gegaan en, uh, en uh, Jas van Wolland ook. En uh, ja, dat is gewoon uh, iets wat je, wat je hebt als je amateurvoetballer bent. Je moet nog uh, hard werken om uh, de centen bij elkaar te halen en uh, je hebt niet de tijd om uh, je fulltime te concentreren op het, uh, op het voetbal. En dat is het leven van een uh, amateurvoetballer. Maar, maar wel een goed hoog, verhaal als je terug bent op de zaak. Ja, inderdaad. Je hebt uh, genoeg te vertellen als je de volgende dag weer op kantoor bent. Nu kan ik me voorstellen dat als je zo gemakkelijk eigenlijk 3-0 wint van nou ja, een club op het hoogste niveau, dat er dan ook nog wel een feestje gevierd wordt. Maar kan dat wel of moeten jullie morgen allemaal weer druk aan de slag? Ja, de meesten moeten volgens mij uh, druk aan de slag. Uh, ik heb uh, dan een baas die mij uh, vrij heeft gegeven, dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar uh, de meesten die moeten gewoon weer aan het werk. En uh, Dat is inderdaad wat bij, bij amateurvoetballer uh, ja, te maken heeft. En, jij uh, gaat dus nog bij. wel een feestje vieren, denk ik. Ja, er zijn uh, mensen, dus de supporters die er vandaag bij waren ontzettend veel... die, uh, die wachten bij ons, uh, ons op in uh, Venedaal. En daar gaan we het feestje verder vieren. Er zijn er al mensen van Excelsior naar jullie toegekomen van... Nou, zou je het misschien leuk vinden om bij ons te komen voetballen? Want jullie zijn eigenlijk beter dan wat we al hadden. Nee, nee, dat nog niet. Uh, we hebben uh, goede prestatie uh, neergezet en we zien het wel verder... Uh... Wie wellicht gevraagd wordt of uh, wie wellicht een overstap kan maken naar het uh, betaalde voetbal. We hebben in ieder geval een team met uh, genoeg kwaliteiten die, uh, die zeker de stap zou kunnen maken. En wat is nou het volgende doel? Ajax? Ja, we hopen op een, uh, op een uh, nog mooiere tegenstander om die het uh, zo lachtig mogelijk te maken. En dan is inderdaad de ajax op psv uh, een mooie club om, uh, om tegen te spelen. Het liefst thuis natuurlijk. Het is een goed moment om fan te zijn van de GVVV uit Veenendaal. Zij versloegen namelijk vannacht, of vanavond eigenlijk, uh, Excelsior met 3-0. Dankjewel, Michiel van der Valk, aanvoerder van GVVV. Jullie ook bedankt. Vier minuten voor half drie. En zoals u gewend bent van WNL in de nacht, is er een Bent ons te gast in de studio. Deze week zijn dat de Jacobites uit Nijmegen. Uh, jullie zijn met veel uh, met vanavond, maar uh, Tim zit bij mij, bij mij en Anna aan tafel. Welkom. Dank je. Ja, helemaal uit Nijmegen gekomen met de auto. Inderdaad. Maar als je googelt op de Jacobites, dan is het eerste wat je leest een Britse band uit Nijmegen. Dus dat Britse, dat valt erg op. Hoe belangrijk is het Britse voor jullie? Um, nou, wij zijn heel erg geïnspireerd door uh, de Britse bands uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 90. Het is echt het Britpop uh, tijdperk. En um, ja, dat hoor je ook wel in onze muziek terug, denk ik. Want je hebt nu ook een Beatles t-shirt aan, als ik het goed zag. Ja, dat is geen toeval. Dat is geen toeval, nee. Dat was er in de jaren zestig, toen werd de, ja, het heette toen nog geen Britpop, maar dat werd toen nog geboren. In de jaren negentig een gro grote revival. Ja. Je zou kunnen zeggen dat die niet echt weggegaan is, maar nu in ieder geval weer wat sterker is dan ooit. Mm -hmm. uh, stemt dat jullie nou blij dat jullie genre er weer is? Of eerder droevig dat jullie, uh, ja, zoals ze het in de muziekindustrie noemen, unique selling point een beetje verliezen? Nou, ik, ik merk ook dat er dat er op het moment ook best veel aandacht is geweest in de afgelopen jaren ook voor wat hardere muziek. Um. Bijvoorbeeld de Stoner Rock, en dat is ook wat heel veel uh, uit Nijmegen komt eigenlijk. En wij zijn er eigenlijk ook een beetje een vreemde eend in de bijt, dus ik denk dat er op zich wel genoeg, uh, genoeg uh, aandacht voor ons te genereren valt. Ja, het, is, het is echt een sterke muziekscene hè, in Nijmegen, want we kennen Den Haag wel als, uh, als muziekstad. Amsterdam is gewoon een grote stad, dus dat is logisch. Ja. Hoe, hoe denk je dat dat, want je, jullie komen er ook van, dus je weet dat misschien. Hoe denk je dat dat in Nijmegen zo gebeurd is? Um... Nou, dat weet, ik, dat weet ik niet precies. Ze zijn wel um, erg bezig met Nijmegen als Rock City neer te zetten. En um, ja, als je kijkt wat er uit Nijmegen komt, zoals de staat. Die landelijke kaart zijn doorgebroken de afgelopen jaar. Uh, Go Back to the Zoo die ook echt een roots in Nijmegen hebben. Um, ja, dat zijn gewoon hele goede ontwikkelingen staat. en mensen die het heel goed doen. Ja. En dan nog even over jullie naam. Jullie heten de Jacobites. ja. Um, Misschien dat een deel van onze luisteraars zal weten wat het inhoudt. Maar het ligt het nog eens uit. Um, ja, dat is ook echt iets Brits. Um, Jacobites waren uh, aanhangers van een bepaalde koning uit, uh, uit de James-familielijn. Um, in het Verenigd Koninkrijk. En um, we vonden het ook gewoon een heel lekker bekken. En een Britse connectie um, bij ons. Dus dat, dat vonden we gewoon goed bij ons passen. Lijkt me uh, voldoende gepraat en uh, tijd voor muziek. Dankjewel dat je even aan onze tafel kwam. Je mag Gaan naar helpen. je uh, gitaar. Is het? Want er zijn uh, twee, drie gitaren zijn er mee. Nee, twee gitaren, een basgitaar, een, uh, een, een, nou, een uh, percussionist. Een hoorn. En een hoorn. Ja. Dus, uh, dat, dat... En een mondharmonica. Iemand houdt zijn mondharmonica nog. <laughs> en een mondharmonica. Een mondharmonica. Ja. Zes man sterk staan hier. De Jacobites. En zij spelen vanavond vier nummers. Te beginnen met de, de eerste. Hoe heet het nummer trouwens? Dat zijn we helemaal vergeten te vragen. Dit is zo so long. So long. Uh, sorry, Peter Gabriel. <laughs> U hoorde de Jacobites op Radio 1 met Pieter Gabriel. En ik kan u met groot genoegen vertellen dat ze de komende anderhalf uur nog zeker drie keer gaan terugkomen. Het is vijf minuten over half drie en er gebeurt ontzettend veel in de nacht. En dat wordt allemaal bijgehouden door Martijn Middel in... Het Nieuwsminuutje. Misdaad loont. Dat blijkt uit cijfers van de VN-organisatie tegen misdaad, UNODC. In 2009 ging er liefst 2,1 biljoen dollar om in de criminaliteit. Dat is bijna 4% van de wereldeconomie. Vooral handel in drugs levert veel geld op. De Duitse politie plaatst spionagevirussen op computers van criminelen. Daar is de Duitse Chaos Computer Club achtergekomen. Wettelijk gezien mogen de autoriteiten alleen internettelefoongesprekken afluisteren. Maar in Duitsland worden ook foto's en webcams gekaapt door de overheidssoftware. Minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich stelt een onderzoek in. En een virtuele plaatsdelict die altijd intact en onderzoekbaar blijft. Als het aan CSI die heek ligt, dan is onderzoek naar strafbare delicten straks nooit meer hetzelfde. Morgen wordt in het CSI-laboratorium de nieuwste forensische techniek geïntroduceerd. Met een speciale virtual reality-bril kunnen onderzoekers voortaan een digitale versie van een plaatsdelict betreden en verkennen. Het Nieuwsminuutje. Dank Martijn Middel. U luistert naar uh, Nog Steeds Wakker van Omroep WNL op Radio 1. En dit is het Satirisch Weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, van harte welkom bij de eerste aflevering van Globaal Nieuws... sinds Rita Verdonk en Muammar Gaddafi de politiek hebben verlaten... Straks dan praten we natuurlijk over de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. Maar we beginnen met het nieuws. De vernietiging van Emmeloord is opnieuw uitgesteld. De gemeente en de provincie Flevoland zijn het nog altijd niet eens over de aanbesteding. Omwonenden zijn teleurgesteld over de vertraging. De middelgrote gemeente had al in het voorjaar verdwenen moeten zijn. Het is nog onduidelijk wanneer begonnen zal worden met de vernietiging van Emmeloord. Vandaag vonden de algemene beschouwingen plaats in de Eerste Kamer. Het begon als een normale dag. Het debat verliep ordentelijk... maar opeens sloeg daar de vlam in de pan door dat ene zinnetje. En na afloop ging het alleen nog maar over de toon van het debat. Voor de analyse is hier aangeschoven Peter Schelling. Ja, Peter, uh, je bent parlementair redacteur. Je hebt er de hele dag bij gezeten. Wat vond je van het debat? Nou ja, het was op zijn minst een opmerkelijk debat... Uh... Ik moet je voorstellen Urenlang wordt er heel genuanceerd en op hoog niveau gediscussieerd over de fundamentele zaken. Over uh, hoe we het best uit de crisis kunnen komen. Uh, en het was eigenlijk best een kritische beschouwing van het kabinetsbeleid ook. En dan plotseling om kwart over vier gooit Hermans van de VVD een handgranatenkamer in. Ja, en dan gebeurt er dit voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Kijk, die overheid is hier iets amorfs. Dat zijn wij ook allemaal. Wij betalen dat dus ook. En die schuld is ook van ons allemaal. Dus als je, als je daarin wil gaan zijn... en je zegt, we gaan dus minder collectief doen... je gaat meer zelf doen... als dat de kern is eigenlijk, waar we het over hebben met elkaar... dan kan dat niet anders betekenen dat je dus dingen meer moet gaan doen. Of je moet ze laten of je moet meer voor gaan betalen. Dus je bestedingsruimte gaat afnemen. Ja, wat denk jij? Is dit voorbereid? Of was dit een uitgeleider? Wat was dit? Nou ja, uh, ik denk zeker dat dat ze dit van tevoren uh, hebben bedacht. Uh, daar is het natuurlijk lang over vergaderd. Maar ja, ik denk ook dat hij niet helemaal uh, verwacht had... dat zo als een bom zou inslaan. Uh, en je ziet ook, als je het fragment terugziet... Uh, dat hij eigenlijk schrikt van wat hij gezegd heeft. Ja. Uh, je moet je ook voorstellen dat uh, ze hadden op dit moment al uren vergaderd. Uh, en dit was gewoon het moment waarop alle opgekropte emoties eruit kwamen. Ja, en toen ontspoorde het debat natuurlijk volledig. Nu kennen we de Eerste Kamer natuurlijk als een uh, chambre de reflexion. Van oudsher is de toon daar toch wat genuanceerder dan in de Tweede Kamer. Zien we hier echt een nieuwe ontwikkeling? Een verruwing van het taalgebruik in de Senaat? Mm, nou ja, het is natuurlijk wel een ontwikkeling die al een aantal jaren gaande is. Uh, maar als je hoort ja, wat Hermans hier zegt... Uh, ja, dat is toch wel echt een nieuwe stap in de verharding van de toon van het debat. Uh, en natuurlijk heeft iedereen het er nu over. En zijn er mensen die zeggen, ja, uh, door een zo'n uitspraak gaat de politiek wel veel meer leven. Ja. Uh, maar al met al denk ik dat dit, ja, dat dit niet goed is voor het aanzien van de Eerste Kamer. Maar wat Hermans hier zegt... Ja, dat soort taalgebruik is op straat natuurlijk heel normaal. Wat is er mis mee dat dat ook in de Eerste Kamer gebruikt wordt? Nee, uh, maar er is ook niets mis mee om uh, kritisch te zijn uh, en scherp te debatteren. Uh, maar als er echt scheldwoorden worden gebruikt als onverstandig... Hè, in het licht van de ontwikkelingen ontwenselijk en niet opportun... Mm -hmm. ja, dan stopt elke vorm van gesprek natuurlijk. Vind je dat de voorzitter hier had moeten ingrijpen? Nou, uh, je zou willen dat er gewoon een voorzitter zat met gezag... Uh, die gewoon zegt, meneer Hermans, zo gaan we niet met elkaar om. Ja, want in de media gaat het nu natuurlijk nergens anders meer over. Ja, en dat is natuurlijk wel uh, heel jammer dat ze vijf uur lang... heel inhoudelijk uh, hebben uh, gediscussieerd over het kabinetsbeleid... en over oplossingen en maatregelen om uh, uit de crisis te komen. Uh, maar ja, het enige waar het nu nog over gaat, is dat ene zinnetje... Tot slot, is het aanzien van de politiek hiermee geschaad? Nou, dat denk ik niet. Uh, maar je moet er niet aan denken dat er mensen zijn... die daadwerkelijk naar dit debat hebben gekeken. Ja. Uh, ja, want dat zou uh, het aanzien van de Senaat echt ondermijnen. Goed, dank voor deze analyse. We zullen er de komende dagen ongetwijfeld nog lang over doorpraten. Peter Schelling, dank je wel. En tot zover deze aflevering van Globaal Nieuws. Ik wens u nog een heel prettige nacht. Dag. Kunt u nou net als wij geen genoeg krijgen van de speld? Ga dan naar www.speld.nl. Morgen begint de OZO-belangrijke Eurotop. De Europese leiders komen bijeen om de euro en de gezamenlijke economieën te redden. De hele wereld kijkt mee. Het is namelijk cruciaal dat de landen eruit komen. Maar voor Frankrijk speelt er nog een tweede groot belang. De triple E status behouden. Die status geeft aan of Frankrijk nog wel kredietwaardig is. Die rating wordt vastgesteld door kredietbeoordelaars. Maar zijn die bedrijven eigenlijk wel te vertrouwen? Alfred Kleinknecht is hoogleraar economie aan de TU Delft. Goedenacht meneer Kleinknecht. Goedenacht. Kunt u mij eigenlijk de leek uitleggen wat die kredietbeoordelaars eigenlijk doen, hoe ze te werk gaan? Als ze doen op zichzelf nuttig werk, kijk, de banken en allerlei financiële instellingen moeten hun geld ergens beleggen. En zij geven als het ware een soort keurmerk aan diverse beleggingsproducten of aan allerlei partijen van hun geld in kan steken. En geven gewoon aan met het, merk, met het keurmerk ja, hoe betrouwbaar is eigenlijk deze belegging. Hoe groot is de kans dat u wellicht uw geld kunt verliezen als u daarin investeert. Dus in die zin lijkt het een beetje op het orde dat een bank geeft... als je ja. daarheen gaat en je zegt, ik wil ja. een hypotheek... dan zegt zij, wat is uw ja. inkomen, wat is uw leefsituatie? Daar lijkt ja. het een beetje op. Dan probeert gewoon in te schatten of die kredietnemer... Uh, betrouwbaar hoe betrouwbaar die is. En op zichzelf is het verstandig dat men dat zo doet. Want in plaats van dat dan honderden partijen... terug een soort nieuw moeder onderzoeken hoe betrouwbaar is iemand... is er één partij die dat één keer goed onderzoekt en dat dan publiceert. En daarmee kan men dat als het ware oppakken en zijn gang gaan. Maar wat toch opvallend is, er wordt zeer grote waarde gehecht... aan die oordelen van die kredietbeoordelaars. Uh, maar het zijn gewoon commerciële instellingen. Er zijn in wezen drie partijen, namelijk Fitch, Moody's en Standard Poor. Het zijn drie onafhankelijke bedrijven die met elkaar concurreren, ook om marktaandeel. En die doen dat gewoon. ja. En het is merkwaardig dat het een particuliere partij is. Want uh, ja, uh, ze, ze moeten dus onderling concurreren. En als je moet concurreren, betekent dat ook dat je klantvriendelijk moet zijn. En... Dat zijn ze eigenlijk te veel geweest. Normaal zijn we altijd blij als een partij klantvriendelijk is. Maar bij zoiets als een kritiekbeoordeling wil je toch eigenlijk een partij die een beetje boven, boven staat en niet klantvriendelijk hoeft te dus zijn. Dus eigenlijk bedoelt u dat ze misschien te laks zijn geweest bij sommige landen? En niet laks, maar te klantvriendelijk. En wat wil dat zeggen? Je kunt het. Uitleggen aan de hand van die rommelhypotheken in Amerika. Ze hebben dus jarenlang hun stempel gedrukt op die pakketten van die rommelhypotheken. En daar hele hoge kredietwaardigheden aan toegekend. Waardoor allerlei instellingen deze dingen ook gekocht hebben. En veel te hoge prijzen hebben betaald. Dus zonder deze dubieuze beoordeling door die drie beoordelaren had, eigenlijk, had deze kredietcrisis in deze vorm niet plaatsgevonden. Als je je voorstelt dat er wereldwijd een honderden miljarden verhandeld is uh, met met hypotheekproducten die eigenlijk uh, vrij uh, waardeloos waren en die dan toch duur betaald zijn, waardoor allerlei instellingen nu met dat soort dat spul opgezadeld zitten, ze hebben veel uitgegeven en dat is niks waard. Ja. Maar ze hebben nu hun leven gebeterd toch, die boordelaars? Nou, ik zie het niet gebeuren. Ik bedoel, er zijn meer voorbeelden waar ze hartstikke naast zaten. Bijvoorbeeld die beruchte Enron-concern die uh, failliet ging en een gigantische... Schade achterliet, of bijvoorbeeld Lehman Brothers, die in september 2008 de failliet gingen. Dat zijn voorbeelden. Dat zijn bedrijven die één week voor hun faillissement nog een aannotering hadden. Dus de status ja. van hele hoge kredietwaardigheid. Maar nu even naar Frankrijk, die heeft de triple A-status. En dan was er een grote kredietbeoordelaar, die zei volgens mij nog geen week geleden: Nou, Frankrijk moeten we opletten, want misschien is dat toch niet helemaal goed beoordeeld. Hoe kan dat, ja, dat opeens? Dat is al best kunnen. Uh, Frankrijk staat er heel precair bij, omdat die Franse banken uh, heel veel Grieks en Mediterraans uh, schuldpapier hebben. Ik zou zelf zeggen, als ik kredietbeoordelaar was, had ik wel eens Frankrijk al veel sterker afgewaardeerd dan het geval is. En, maar dat maar komt denken die, weer... meneer Kleinknecht, denken die, uh, die kredietbeoordelaars niet ook, als ik nu Frankrijk een lagere dan de AAA-status ga geven, dan, uh, ja, dan, dan, dan is het vertrouwen bij alle aandeelhouders, <coughs> alle beleggers is weg en dan stortte alles in elkaar. Misschien is men daarvoor bang, maar misschien speelt op Pilt ook iets heel anders. Ik heb namelijk begrepen, uh, deze drie kredietbeoordelaren, dat zijn dus uh, beursgenoteerde bedrijven. En het lijkt dat Franse banken relatief grote aandelenpakketten hebben in deze kredietbeoordelaars. Misschien is, is dat een verklaring waarom zij aarzelen om de Franse banken af te labieren. Nee. Morgen is dus de grote eurotop en daar zal Sarkozy moeten vechten voor zijn dus commercieel vastgelegde rating. Meneer Kleinknecht, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Nog altijd bij ons in de studio het Nijmeegse bandje The Jacobites. Um, ze hebben net al een nummer voor ons gespeeld. En nu is het tijd voor het tweede. Dit is Take Me op Radio 1. sweat swear. Pop bij ons in de studio. De Jacobites, en ook in het tweede uur van nog steeds wakker... hoort hij ze twee keer terugkomen. Tijd dan weer voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Niks geen eurocrisis of aardbeving... maar het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben. Met in dit uur al het nieuws uit het noorden van het land. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Zeg je Dalse, dan zeg je... Dan zeg je Dalse, dan zeg je mop. Dan zeg je mop, ja. Uh, ik heb er nog nooit van gehoord, maar blijkbaar is mop een wereldberoemd product uit Dalfse. Al 227 jaar is het dorp aan de vecht bekend om de kleine kruidige koekjes. Ja, maar de bakkerij Vrijling die stopt met de productie van deze koekjes. Een treurige dag dus en absoluut geen goed moment voor flauwe grapjes. Vandaag gingen de lopende band en de oven bij bakkerij Freiling voor het laatst aan. Ze stoppen ermee en dat is geen mop. Harteloos natuurlijk. Die arme bakker moet stoppen met zijn levenswerk. En de verslaggever probeert de leukste thuis te zijn. En wat blijkt, ook op straat is het lachen geblazen. Wij zijn dolblij met een Dalfse mop. Want waarom bent u daar zo blij mee? Nou, het is altijd prettig, een Dalfse mop. Vertel nog eens een. Ja, en wat schetst onze verbazing? De bakker zelf heeft op deze zwarte dag ook nog zijn lolbroek aangetrokken. In 1784 is een van, uh, van mijn voorvaderen is natuurlijk een hele weg... Uh, ...is ooit begonnen met een, uh, een product. Uh, had aanvankelijk de bedoeling om een ander product uh, te bakken... ...maar dat uh, kwam helaas anders uit de oven... ...dus we kunnen echt spreken van een, uh, een misbaksel. Ja, iedereen in Dalse is zo goed oh. gehumeurd... ...je zou wel zeggen dat die Dalfse mop helemaal niet gaat verdwijnen. Het mag blijkbaar niet zo zijn dat dat koekje gaat verdwijnen. Nou, Dals kan rustig gaan slapen. Collega Bakker van de Most kreeg het geheime recept... ...en zal de productie op kleine schaal voortzetten. Ja, dan is natuurlijk nog maar één vraag belangrijk. Is hij wel echt lekker? U geniet er ook van? Ik vind het heerlijk. Nou, neem maar nog één dan. Eentje de weg? Nee, niet. Kan ze niet kwijt, hè? Oh, nee, nee. Hè? Het is een kleine stap van Dalsen naar Kampen. De plaatselijke kinderboerderij heeft daar een partij kippen... uit de bio-industrie onder de hoede genomen. En die noem je dan, logischerwijs, resetkippen. En die moeten in feite weer uh, oppervlaktes leren kennen. Dat wil zeggen, ze moeten weer leren lopen. He, zelf een uh, kostje bij elkaar zoeken. Dat noemen wij een resetkip. Maar als kleine kinderboerderij kun je niet al die kippen onderdak bieden. Gelukkig kwam er redding uit België. En er was dan een, een dorp of een stad, in België die gaf aan mensen twee kippen... Voor, om de groenteafval tegen te gaan. Ik denk, nou, dat is toch wel leuk. De familie Abbing neemt de eerste liefst kippen in ontvangst. Papa Abbing is dan ook apetrots... Rizetkippen heeft de absolute meerwaarde voor mij. Als je kijkt naar het hele, uh, de hele gedachte daarachter. Uh, de, dat je de, de kippen uh, op kan zien groeien in twee, drie maanden tot volledige beesten met een volledig verenpakket, ja, dat vind ik helemaal goed. Enthousiasme alom, maar Albin Junior heeft een kanttekening. Ik hou heel erg veel van dieren, maar we hebben ook al een kat. Dus het, het was eigenlijk papa's idee. Het is niet zo verstandig, want we hebben al een kat. En er is een groot probleem. En elke dag ei eten. Ik lust geen ei. Ja, gelukkig is de kleine Abbing een grootdenker... en is de oplossing daarvoor al snel gevonden. Mevrouw moeten lust het wel. Ja. In Emmeloord werd door scootmobielrijders een cursus. Ja, die kregen een cursus. Want als je zo'n bakbeest onder je hebt... Dan, uh, dan moet je heel wat pk's in bedwang houden. Ik voel me langzaamaan wel wat zekerder op dit ding. In het begin niet, hoor. Toen uh, ging ik er bijna nooit mee weg. Ik vond het best wel eng. Maar op een gegeven moment dacht ik... ja. Vooruit, je hebt hem gekregen, dus nu moet je er ook mee aan de gang. En bij zo'n cursus dan begin je met de basis. Lekker simpel dus. We beginnen met een slalom. En die slalom houdt dus in dat we gewoon heel kalm met die scootmobiel tussen die pionnen doorrijden. En dat doen we dus in de langzaamste stand. In de langzaamste stand, geen haast, geen haast. En na de theorie, dan komt de praktijk. Ja, en nu gaan we draaien. Draai op, helemaal draaien. Helemaal draaien. Juist, dat is heel goed als u aan die kant kijkt. Ik nou, wil niet te vroeg draaien. Ik hou u even niet tegen. En we eindigen de cursus met een halsbrekende tour over een opstaand randje. Oh. Tegenleunen, tegenleunen. Dat moet je even doen. Het en dan het gaat het goed. nodig, hè? Ik kan ook weer En tot zover het belangrijkste nieuws van onze regionale collega's uit het noorden van het land. Het volgende uur hoort hij alles uit het zuiden. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Kent u iemand die stottert? Dan moet u nu maar eens goed opletten. Afgelopen zaterdag was het de Nationale Stotterdag. Zo'n 16-jarige verslaggever Rens Goosling ging er naartoe... en leert u over hoe u met stotteraars om moet gaan. Het is vandaag Nationale Stotterdag. Op zo'n dag dan moet je er toch iets aan doen. Ik ben 16, ik ken eigenlijk niemand die stottert. Maar ik heb iemand gevonden, Jacqueline van der Linden, die, die stottert. Hallo mevrouw. Hallo, ik ben Jacqueline van der Linden en ik ben 53 jaar bijna. En vanaf mijn vierde jaar dat ik al stotter. U heeft op dit moment nog niet gestotterd? Nee, nog niet, maar dat, maar dat zou nog kunnen komen. Ja, want het is dus Nationale Stotterdag. Waar is dat voor nodig? Het is nodig voor alle mensen die nog niet goed weten waar ze naartoe moeten en waar ze dus hulp kunnen krijgen... en hoe ze kunnen spreken zonder te stotteren. Voor, voor u als kind, u, u, was het toen erger? Want als ik zo met u praat, dan zou ik het ook kunnen denken ja, dat u was... helemaal niet stottert. Ja, zeker. Het was, vroeger was het heel erg dat ik moeite had met wat, dus elk woord te spreken. Die hoort op tv wel eens als ze het erover hebben. Dat, dat ze het vaak meer gaan doen als ze zenuwachtig zijn. Is dat ook? Heeft er zeker mee te maken. Als je je heel erg nerveus voelt, gespannen voelt. dat je ja. dan wat meer last krijgt van. van dus, van dus nou spanningen in je mond. En ja. dan. Uh, dat het wel mis kan gaan met spreken. Dan bent u nu nog niet heel erg zenuwachtig. Dus. Nee, wat, dat betreft, wat, dat betreft, wat dat betreft heb ik wel voor hetere vuren gestaan, geloof ik. Ja. Radio 1 is niet meer een heet vuur. Nee nee. nee, nee hoor. Maar, maar bijvoorbeeld, je, je hebt natuurlijk heel veel dingen met stotteren... wat misschien lastig is en, en daar zullen heel veel mensen... Zullen er niet echt rekening mee houden? Wat zijn allemaal nou manieren om, om, om daar rekening mee te houden, als, ons als, ja, als ik ons normaal mens mag noemen? Ja, nou, in ieder geval is het, voor, is het belangrijk voor de normale mensen, tussen aanhalingstekens, dat ze in ieder geval een stotterer laten uitspreken. Dat is ontzettend irritant. Maar bijvoorbeeld dingen als... de bakker snijdt zeven scheve sneetjes brood. Kunt u dat heel snel zeggen? De bakker snijdt zeven sneetjes... Nee, nee, nee. Dat lukt niet meer. Nee, dat gaat niet meer. Maar de kat krabt de krullen van de trap, dat wel? De kat krabt de krullen van de trap. Alles wat ik zeg, dat, dat ik juist heel bewust denk... ik moet langzaam spreken. Okay. Want als ik snel ga spreken, dan... Dan raak ik dus in stotteren. Ja, ja. Maar, maar je hebt ook een zangeres, Miss Montreal, die, ja. die stottert. Wat dat betreft is het zingen en het spreken een andere ademhaling. Nou, dan gaan we nu... Mag u antwoord geven op oh, zingen? Dat is, dat is best wel heel lastig. Ja. Ja, het is, lastig om, het is al, lastig om snel antwoord te geven. Ja. Ja. Maar nou is het vandaag Nationale Stotterdag. Ja. U, heeft u al veel felicitaties gekregen, dat soort dingen? Oh, helemaal niet. Bij maar, deze? Dank je wel. Als je, als je stottert, dan, dan, dan kan je er waarschijnlijk wel iets aan doen. Is het dan ook dat je bijvoorbeeld met bepaalde lettergrepen dat hebt? Nou, er zijn mensen die dus stotteren op, op, op, stotteren op elke letter. Ja? Ja. Ja, ja. ja, je hebt hem. En uh, dat er ook mensen zijn die dus moeite hebben met bepaalde letters. Maar, maar een... Maar een... Komt er niet meer uit. Maar uh, stotteraar heeft ook een hele, hele grote woordenschat. En die kan dan woorden gaan vermijden, uiteraard. Ja. Maar, maar wat waren, waren letters of woorden waar u het moeilijk mee had? Een R was dat bij mij vroeger altijd heel lastig, ja. Maar ja. Dat, dat is nu niet meer zo, begrijp ik? nou niet meer zo, nee. Okay. Wat dat betreft dat ik nu continu denk van ik moet spreken op techniek. En, uh, nou ja, nu is het vandaag Nationale Stotterdag, dus het is een feestdag. Het is een ja, soort van, van uw verjaardag. Ja, ik, ik, ik, u heeft nu eventjes... Eén moment, om eventjes de Radio 1-luisteraars nog iets te vertellen over stotteren. Dit is uw moment. Nou, in ieder geval, als je te maken hebt met iemand die, die, die dus niet goed uit de woorden kon, komt en dus stottert... Uh, laat die, diegene uitspreken. En voor degene die stottert, dat, dat, dat, dat ik zou zeggen van... meld je aan bij de vereniging, vereniging Demosthenes in Utrecht. Fijne stotterdag. Dank je wel. Onze 16-jarige slaggever Rens Schoosling nog maar 16 jaar. En iedere week maakt hij een, een prachtige reportage voor ons. Ook volgende week, dan is hij weer terug hierbij nog steeds wakker. Ja, en het begint zo langzaamaan richting uh, drie uur te lopen. Uh, dat betekent dat we straks nog een heel uur voor ons hebben liggen. Waarin we het gaan hebben over van alles en nog wat. Van grote onderwerpen als TVN tot misschien het wat kleinere nieuws. Maar het is iets wat iedere hondenliefhebber vreest. Je hond loopt weg en je weet bij God niet meer waar je hem terug kan vinden. Tot als je hem een keer tegenkomt op Marktplaats... en de verkoper hem ineens kwijtmaakt. Dat straks, na het nieuws van drie uur. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch, Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toon. Nog meer wij, is fantastisch door. Nog meer wij, is fantastisch door.